<laughs> ik ben Urban en hip hiphop is dood. Nee. <laughs> Dan vermoord ik hem nu. Nooit. <laughs> ik dacht jou uit. Nu vecht met mij en sterf. Oké. Oké, oké, oké. oké. Oké, ik heb nog één tas. Oké, rap game, de game. Oké, okay, jongens, jullie moeten me allemaal helpen, nu. <middels> <middels> Oké, okay, brain uh, uh, power, ik is jou. Doe de metaphor, nu. We hebben net als zeven dagen, want ze <middels> klinken zo so weg. Die lijn is gejat. Oké, de ice cream, ik kies jou. doe de vlindersla. Oké, okay, ik heb... Ah, oh shit! Ik heb er nog maar drie over! Oké, okay. Ali! Ali B, ik kies jou! Ali, knuffel hem dood! Twee vingers in de lucht, kom maar! Oh, Oké okay, dan, Blackstar, Blackstar, ik kies jou! Blackstar, doe de voor Wij tellen september, maand nummer 9 Maar november is 9, november 11, DK is 10 Ja, een uh, fuck it, ik haat out, de nieuwe is 1, maar... Oh. Oké, okay, negatief, maak er een feestje van! Mijn feestje, feestje, ongezellig langs om te spelen! <tie>